Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt weer even naar Duitsland. Ons buurland vindt Nederland vanaf vandaag geen hoog risicogebied meer. Dat was bijna twee maanden wel zo vanwege corona. En dus moest iedereen die de grens over wilde, bijvoorbeeld voor werk, boodschappen of om te tanken, een negatieve testuitslag bij zich hebben. En dat verandert nu, alleen als je langer dan 48 uur in Duitsland wil blijven, moet je je nog laten testen. Vanaf morgen mogen middelbare scholen weer open voor alle leerlingen tegelijk. Maar dat gaan lang niet alle scholen ook doen. Ze moeten de roosters nog maken en voor docenten en leerlingen twee keer per week een zelftest regelen. Schooldirecteuren zeggen tegen nu.nl dat ze dat niet gaan redden. Een week later dan moeten ze weer open. Maar ook dat gaat lastig worden. En mensen die in Lekkerkerk vlakbij Rotterdam naar de kerk willen vanochtend, moeten thuis blijven. De diensten gaan niet door omdat er in de buurt een houthandel in brand staat zorgt voor een hoop rook. Mensen hebben een NL-alert gekregen... waarin staat dat ze hun ramen en deuren dicht moeten houden. En Chelsea heeft de Champions League gewonnen. De finale was gisteravond in Borto tegen Manchester City. Er was maar één doelpunt voor nodig... Het kwam van de 21-jarige Kai Havertz. En dan is Havertz weg. Havertz is weg. Havertz is langs de keeper en die schiet de 1-0 erin. Vlak voor rust komt Chelsea in de omschakeling op een 1-0 voorsprong. Dat is toch wel behoorlijk verrassend. Het vuistje van Tuchel richting de eigen fans. Het Londen viert feest in Porto. En dat bleef ook zo en dus konden de spelers van Chelsea de cup met de grote oren de lucht in tillen.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 Shepherd for this lost land. There's a somebody I'm longing to see.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 Uh, Edwin Corsilius op Bas, Gijs Duikhuizen op drums... en Jeroen Rijk percussie. Een Baileo-opname uit 2003. De beroemde, uh, ook door Petersen gespeeld nummer... You Look Good To Me.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 Like me, when I die, I want high top shoes, buttoned spats, real sharp. On my head, what a high, so high. I want a high sub hat. I want a twenty-dollar gold piece on my watch chain, so the boys who know I died standing pat. Carry on, George. Right.